President Obama heeft de Republikeinen al gewaarschuwd dat hij zijn veto uitspreekt als ze dat willen veranderen. De Republikeinen zijn bang dat algemene bezuinigingen ook defensie zullen treffen. President Obama heeft premier Rutte uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis. Volgende week dinsdag gaat Rutte met Mr. Rosentaal naar Washington. Er wordt onder meer gesproken over de schuldencrisis, de situatie in de Arabische wereld en de NAVO-top volgend jaar in Chicago. Ook de economische banden komen aan de orde.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 Koning Albert houdt het verzoek tot ontslag van die Europo in beraad. Hij vraagt de zes partijen actief mee te denken aan een oplossing. De koning ontvangt de onderhandelaars vandaag in het kasteel van Chernon in de Ardennen, waar hij herstelt van een neusoperatie. Het weer, het is in het hele land mistig. Op veel plaatsen is er zelfs dichte mist. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag komt alleen in het zuiden mogelijk de zon door. Het wordt 3 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Goedemorgen, het is dinsdag 22 november en dit is het laatste uur van het programma De Nacht op 1. En in dat laatste uur is eigenlijk de dag alweer een klein beetje begonnen. En we gaan dit uur, het eerste half uur nog even luisteren naar, naar mooie muziek en... Het uur sluiten wij af door in het, uh, in het laatste half uur te bellen... met twee hulpverleners uit het buitenland op twee hele verschillende locaties. De een zit in Tokio in Japan en de ander in Cairo in Egypte. En we praten met hun over het werk, wat ze daar doen... en uh, uh, de actualiteit van, uh, van Egypte en Japan op dit moment. Dat later. Eerst gaan we luisteren naar I Heard It Through The Grapevine... van Smokey Robinson and the Miracles. Just pass it. Je kunt als band nog zulke harde muziek maken... maar de grootste hit die scoor je vaak met een ballad. Denk ook maar eens aan de Rattle Chili Peppers met Under the Bridge... Faith No More met I'm Easy en Metallica met Nothing Else Matters. Maar het meest extreme voorbeeld is wel extreme... met het meer zoete More Than Words. We gaan nu luisteren naar een nummer van de Robert Cray Band. Right next door.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 And we'd both stay out till the morning light, and we sang, Here we go again. And though time Your Building van Audrey Assad. Het komt van haar debuutalbum. en de teksten op dit album die zijn gebaseerd op gedichten. Gedichten van Gerard Manley Hopkins, van Francis Thompson en van C.S. Lewis. Niet de minste. Uh, straks, na, uh, na nou ja, laten we zeggen, over een minuut of tien, dan begint de rubriek Focus op de wereld en. Uh, en dan gaan we praten met, of ga ik praten met twee hulpverleners uit het buitenland. Eentje in Tokio en eentje in Cairo. En zeker in uh, de laatste de plaats, Cairo, is op dit moment uh, best wel wat nieuws aan de gang. Als ik nu.nl open, dan is het eerste artikel wat uh, zich opdoemt... is leger Egypte zet onderdrukking Mubarak voort. En dan heeft de hulpverlener die ik ga spreken heeft niet direct een, uh, een, een politieke functie. Maar goed, zij woont zelf in Cairo. Dus zij, uh, ja, zij gaat dagelijks over het Tahrirplein waar nu heftige demonstraties aan de gang zijn... en waar afgelopen week naar verluid 28 mensen zijn omgekomen. Omdat het leger die nu de macht heeft, nu Mubarak is, afgetreden... die schijnt uh, uh, net zo slecht met de mensen om te gaan... en de mensenrechten te verwaarlozen als dat Mubarak dat deed. Dus er lijkt geen verbetering. Nou Daarover straks van alles in focus op de wereld. Uh, met dus uh, de twee hulpverleners, eentje uit Egypte en eentje uit Tokio in Japan. Maar eerst gaan we nog even genieten van muziek. Skies, people walking hand in hand through the park, strawberry color, children's smiles, and nobody's really trying too hard.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 Op de wereld, gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Goedemorgen en welkom bij het laatste half uur van de Nacht op 1. De rubriek Focus op de wereld. Waarbij we spreken met uh, twee hulpverleners uit het buitenland. En de eerste hulpverlener die ik aan de lijn heb, die, uh, die bel ik helemaal in Japan, en dat is Eline Bo. Eline goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hoe laat is het daar nu in, uh, in Tokio? Want daar woon jij? Het is hier precies half twee in Tokio, Japan. Ja, smiddags of s'nachts. Goedemiddag voor ons. Goedemiddag, kijk. Nou, voor mij is het, uh, is het uh, nou ja, midden in de nacht, kan ik niet meer zeggen. Is het eigenlijk heel erg vroeg, mm -hmm. half zes. Uh, dus ik, de meeste mensen in Nederland zijn nu net wakker. Um, nou, goedemorgen iedereen dan. Ja, <laughs> dankjewel. Eline, kun jij eens uh, kort uitleggen wat jij precies in Tokio doet als Nederlander? Ja. Nou, ik ben hier met mijn man Geert en onze vijf kindjes wonen op de 51ste verdieping in een uh, hoge woontoren in het hartje van Tokio. Mm -hmm. En we zijn hier door de GZB uitgezonden als kerkplanters. Zo. Zo. zijn we ongeveer drie jaar geleden Grace City Church Tokio begonnen. En dat is een uh, kerk in het uh, financiële, politieke en ja, kunsthart van Japan. Uh, die uh, ja, die uh, evangeliseert onder young professionals. Dus uh, mm -hmm. hoogopgeleide jonge mensen. De meeste mensen zijn singles in een... In de 20, in de 30. Ja. En um, ja, in Japan is uh, minder dan een half procent is christen. Ja. Um, en in het hart van Tokio is dat eigenlijk nog veel lager, dat percentage. De kerk is hier eigenlijk niet aanwezig. Nee. En uh, ja, we hebben het als een roeping gezien om, om hier een kerk te planten, een gemeente te stichten. Oké. Okay. Uh, dat loopt lekker. Ja, want sta, staat dat evangelie niet helemaal haaks op de cultuur in Japan? Ja, maar staat het dat in Nederland eigenlijk ook niet. Dus, ja, dat dus was, is wel. Maar goed, wij, anders. wij komen in ieder geval vanuit een soort christelijke traditie. Dat is zeker waar. Dus ja, Mensen hebben hier geen christelijke Dus je, Als je in Nederland met iemand over God praat, dan geloven ze er misschien niet in. Uh, maar ze weten wel wat je bedoelt en ja. wat de Bijbel is. En als je hier over Jezus praat, dan denk je, oh, dat heb ik wel van gehoord. Is dat niet een Amerikaanse rockster? Oh ja? Dus ja, <laughs> referentiekader is heel anders. Dus misschien ja, ook weer een kans. Je kan ook allerlei positieve um, punten aandragen, zoals... Uh, Japanners zijn, hoe zeggen dat in Nederlands, geestelijk, staan ze heel erg open voor een voor spirituele wereld. Okay. En uh, dat kan je Boeddha noemen of hun eigen shinto goden uh, maar het zou ook de god van de Bijbel kunnen zijn. Dus in die zin is er een, een openheid voor uh, het idee dat er meer is tussen hemel en aarde. En ja, dat is eigenlijk een heel mooi aanknopingspunt. Dat, dat is wel anders dan in Nederland, want hier is toch een beetje de, de heersende trend is van uh, ja, religie is, is voor minderheden. En de meerderheid ja. lijkt nu toch wel een beetje een soort van agnos-atheïst. Dat, dat is in ja. Japan dus anders. Daar, daar ben je niet vreemd ja, als je... Dus als je anders, iedereen. iedereen is religieus. Ook al zeggen ze misschien dat ze atheïst zijn... Uh, maar ze gaan wel naar de tempel op nieuwjaarsdag... en ze elke dag uh, aanbidden ze hun voorouders om hen te beschermen... of geluk te bieden voor een examen of een grote businessdeal... ga je nog even langs de priester die een gebedje voor je doet. Dus Aha, okay. uh, Dat zit helemaal verweven met de cultuur die... Ja, die, die, dat het zich realiseren dat er, dat er hogere machten zijn die invlo invloed op jouw lot hebben. Dus ja, als dan gezegd wordt dat het wel eens de God van de Bijbel zou kunnen zijn... Um, dan staan ze daar op zijn minst open voor om daarna te luisteren. Oké, okay, want het is en vooral boeddhisme toch? Ja. In Japan? Het is, nou mensen zijn 95% boeddhist en ook 95% shinto. Dat, dat gaat helemaal samen, is helemaal verweven hier. Oké, en wat is dat shinto precies? Sintar is een animistische godsdienst. Dus dat is een, ja, bijna, is een zo'n primitieve godsdienst, waarin men gelooft dat allerlei onbezielde dingen, uh, dat daar geesten in schuilen. Dus het kan de berg Fuji, hier is hier vanuit mijn raam prachtig, majesteuze berg. En het idee is dat dat, daar, dat dat een god is. Of het kan een boom of een steen. Of je voorouders. Of okay. ja, noem het zo gek niet op het kan allemaal bezield zijn en daar kan toen gebeden worden en daar gaat dus ook kracht vanuit positieve, maar vooral gevreesd wordt van negatieve. Dus je moet de, de goden te vriend houden. Oké. Okay. Zo uh, heel wel anders. Het heeft heel vaak, heel vaak, toch wel te maken met wat positievere dingen in het leven als een kind geboren wordt. Dat ga je opdragen in de Shinto-tempel, waar het Boeddhisme toch een wat negatievere connotatie heeft. Ik bedoel, het, het streeft natuurlijk ook naar het uiteindelijk opgaan in het niks. Mm -hmm. uh, Leiden is daar een groot thema. Ja. Um, begrafenissen zijn eigenlijk altijd in boeddhistische stijl. Waar bijvoorbeeld bruiloften ja. in Shinto stijl. Of christelijke stijl. Omdat het uh, in de mode is. Zeg maar. Omdat Ik het wat vrolijker is. Het is wat vrolijker. Mooi witte jurk. Een leuk feestje. Al die gewoontes neem je over uit Amerika. Dat is uh, feel good. Oké. Okay. Hey, en, en jullie, uh, uh, nou ja, concurreren is een gek woord. Maar jullie, jullie zijn daar gekomen om het, uh, om het christendom te brengen. Ho hoe lang geleden ja. is dat? Dat wij daar gekomen zijn? Ja. Um, iets meer dan acht jaar geleden. Maar eerst moet je de taal helemaal leren. Want als je de taal ja. van iemands hart niet spreekt... Ja, dan kan je het evangelie ook niet vertellen. Dus twee jaar maar, de taal geleerd. Dat hebben jullie van tevoren oh. wel gedaan, denk ik, hè? De taal geleerd. Ja, ja. ja Dat hebben we hier ter plekke gedaan. Want dat is veel effectiever. Want ja, ik kan oh, okay. wel Japanse Nederland leren... maar ik kom daar bijna geen Japaner tegen. Dus. Nee, dat is waar. Maar ging je dan echt daarheen en gewoon... Uh, uh, echt, wat tot proberen? blanco. Ik hou heel erg van kletsen. De mensen die mij kennen, die weten dat ik heel goed. van schrijven, dus communicatie voor mij is onwijs belangrijk. Ja. Uh, maar toen ik hier kwam, ik kon niet eens groeten. En dan, ik ben het type wat in de lift met iemand een praatje aanknoopt. Ja, ja. Ja, echt, ik kon geen enkele boodschap overgebracht uh, krijgen. Maar, spreken ze geen Engels motto, daar? een nou, wij wonen in, op dat moment helemaal in het noorden van Japan. Op H het eiland Hokkaido. En dat is Subarctisch. Yeah. Um, en dus totaal geïsoleerd ligt dat. Uh, en daar spreekt men eigenlijk helemaal geen Engels. En ja, achteraf was dat geweldig. Want daardoor gingen we echt helemaal down on under. <laughs> en moesten we de taal leren. En kijk, als je niet kan. Communiceren, dat, daar kan je natuurlijk heel depressief van worden. Maar je kan ook zeggen, nou, hé, hey, dit is een uitdaging. Ik wil ja. met deze mensen praten, want ik heb ze wat te melden. Uh, en ik wil van ze leren ook. Dus dat was een hele goede motivator om uh, echt die taalstudie in te duiken. En, uh, nou ja, daar plukken we nu wel de vruchten van. Dat is waar, maar dat, dat geldt dan niet voor schrift natuurlijk. Want dat... Uh, hoe, hoe leer je dat dan? Ook... Oh dat hebben we tegelijkertijd geleerd. Ja. Het Japans heeft heel veel van de Chinese karakters ja. en ook twee alfabetten van 55 letters. Dus dat, dat was ook een uitdaging, wel ontzettend leuk dat je nu ja, wat eerst letterlijk Chinees zeg maar leek. Ik wou maar dat ik dat kon. je van kon maken, dat je, ja, dat je gewoon nu weet wat het, wat het betekent, dat je gewoon kan functioneren in een samenleving als deze, die toch wel heel erg complex is. Oké, okay, en, en dat doen jullie functionerende samenleving? En jullie hebben een kerk daar gestart. En is dat. Ja. kun je acht jaar later zeggen, is, is het een succes of wat, wat is dan een succes? Ja, hoe meet je dat? Of uh, zoiets geestelijk, zeg maar of dat een succes is. Um, ik denk als we gewoon de, de, de, de wereld van maat staan... als je ziet dat een volwassen Japanse kerk 20, 30 mensen telt, gemiddeld. Um, en ons heeft na, nou we zijn een anderhalf jaar geleden zijn we echt zondagse diensten gestart dat we nu 60 volwassenen en 20 kinderen hebben... in een gebied van Japan, namelijk in het hart van Tokio... waarvan iedereen altijd gezegd heeft, dat is onmogelijk. Mensen zijn daar te druk, te veel met geld bezig, te veel ja. met uiterlijk bezig. De juppen. Dat kan daar gewoon niet. Daar, daar hoort de kerk ook niet thuis. Dat is een zondige plek, zeg maar. Daarom ja, zeiden ja. wij, daar hoort de kerk dus wel thuis. Ja. Als je dan ziet ja, dat het gewoon bloeit en groeit... bescheiden naar Nederlandse maatstaven... Um, maar dan, ja, dan ben ik vooral ontzettend dankbaar dat de Heer God dat heeft gedaan en ons daar een klein rolletje in heeft gegeven. Dat is uh, super. Bijzonder hoor. En was er nou nog één punt uh, in de afgelopen tijd wat je, wat je bijzonder bijstaat? Ja, nou, dan kom je natuurlijk gelijk 11 maart 2011. Ik weet niet of die datum jullie meteen wat zegt, Maar hier klinkt ja. het 20 keer per dag, 11 maart, of maart. De grote aardbeving en tsunami ja. uh, net ten noorden van ons. Ja, dat heeft er op allerlei manieren letterlijk ingehakt. Ja, ja ik kan me de beelden nog goed herinneren... met, uh, met, met onderlopende straten en uh, drijvende auto's. Ja. En, uh, en natuurlijk wat daarna heel erg speelde met die kerncentrales. Daarom, en dat is hier echt ook bij ons in huis letterlijk aan de orde oh, vandaag. Oh ja? Uh, ja? het is sowieso elke dag op het nieuws... want er worden telkens, uh, ja, dat noemen ze een hotspots. dus ple plekken waar de radioactiviteit bijzonder hoog is en gevaarlijk hoog is... Niet alleen uh, vlakbij de kerncentrale, maar ook hier in Tokio gevonden. En okay. dat heeft dan te maken met net dat weekend uh, na die kernramp. Dat is natuurlijk op zaterdagmiddag gebeurd, of vrijdagmiddag de aardbeving, zaterdagmiddag de kernramp. Ja. Uh, in de dagen daarna is het heel veel geregend. En al die radioactiviteit is ook uh, in bijzonder hoge mate hier in en rond Tokio terechtgekomen. Af en toe dan, ze meten non-stop de overheid, maar ook allerlei particuliere en uh, non-profit organisaties. En af en toe is een hotspot gevonden. En die, sommige zijn ook hier niet heel ver vandaan. En er wordt telkens uh, voedsel ontdekt wat radioactief blijft zijn. En ja, als ik in de supermarkt mijn boodschappen doe, er staat gelukkig bij. En ik, ik ben redelijk goed van vertrouwen waar de groente bijvoorbeeld vandaan komt of de ja, ja. Ja, Als daar staat Fukushima, ja, dan, dan laat ik het toch liggen. Ja. En iedereen, want dat is maar. Uh, nou. Een kwart van de prijs. Dus ze raken het aan de straat. Ze natuurlijk niet kwijt. Nee, maar hoe, hoe werkt het dan met zo'n hotspot? Want dat is dan een plek waar hoge radioactiviteit gemeten wordt. Maar is dat dan, zijn dat dan ja. een wisselende plek? Of, of als zo'n plek eenmaal een hotspot is, blijft dat dan gewoon zo? Nou dan wordt het schoongemaakt. Maar dat, dat is een hele kostbare aangelegenheid. En dat zie je natuurlijk ook. Dat heeft de economie nog verder in het slop doen raken. Hoewel nu net weer anderhalf procent groeit. Dus er, er, je proeft die wel ietsje... Ja, is, is, is, dat, uh, nou tijd. is dat zo erg? Want wij denken allemaal, nou, uh, China en Japan, niet dat dat per se op één hoop te gooien is... maar uh, in Nederland denken we daar soms een beetje simpel over, daar gaat het allemaal goed nu. Ja, um, nou, het gaat goed in de zin dat de yen heel erg duur is, ten op van de euro en de dollar. Ja. Um, en dan kan je zeggen, nou, dan, dan, dan gaat dat is blijkbaar een goed teken, maar dat is natuurlijk niet. Want Japan is in hele grote mate wat betreft zijn economie afhankelijk van de export... Dus als je denkt aan auto's, aan elektronica en ja. nog heel veel andere producten. En ja, het Westen wordt armer, laat mij heel simpel zeggen, daar gaat het niet goed met de economie. Nee, dus het importeren van die dure Japanse goederen, dat wordt steeds moeilijker. Dus um, dat heeft een enorme impact op de economie. En, en verder de schade die de tsunami heeft aangericht. Er zijn zoveel mensen zonder werk. Uh, het sociale vangnet is hier uh, nou, is een hele grote gaten in. Maar zelfs dat net vol gaten is nu nauwelijks meer op te brengen. De Japanse bevolking verouderd als geen ander volk ter wereld. Het zijn ook de oudste mensen ter wereld. Er wordt bijna geen kind meer geboren... omdat mensen in het gewoon niet meer zitten om hier kinderen te krijgen. Echt waar? Um, en dus die pensioenen die, die worden veel te duur. Ja. Um, dus ja, gigantische problemen. En de, heel veel hebben toch wel met de economie ook te maken. Daar komen oh, ze niet uit voortgezien, maar daar hebben we een link met de economie. Dat lijkt toch ook wel een beetje op Nederland hè, als het gaat over de vergrijzing. Ja, zeker weten. Ja, de, deze deze de samenlevingen zijn... Qua geschiedenis en, en qua voor zover er iets zou bestaan als een, een, een volksmentaliteit zijn natuurlijk heel erg anders. Ja. Maar het heeft ook gewoon het probleem van een moderne samenleving en een, een doorstomende economie. En, ja. Dus in heel veel, ook de mensen, onze doelgroep met wie werken, die, die young professors in, een, in de twintig en de dertig. Dingen waar ze elke dag tegenaan lopen zijn helemaal niet zo anders dan onze vrienden in Amsterdam en Utrecht. Nee, want wat wordt daar Dat bijvoorbeeld ook, ook gesproken... Wordt er bijvoorbeeld ook gesproken over de, over de AOW-leeftijd die verhoogd wordt, het zal daar anders heten, maar je begrijpt het idee? Ja, nou er bestaat geen AOW, dus daar hoeft niet zo over gesproken te worden. Nou, er is helemaal geen pensioen in Japan. Japan. Nou, er is wel een pensioen, maar die moet je echt privé afsluiten, zeg maar. En overheidswerkers hebben dat wel. Sorry, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar het ja. is niet de zelfspreektijd. Dus um, in ons gebouw bijvoorbeeld, uh, daar werken talloze bejaarden. sommige zijn diep in de tachtig. Ja. Uh, ja, die achter mij aanvegen en mijn vuilnis weghalen. Niet omdat ik dat wil, maar zodat ze toch nog iets kunnen verdienen. In de supermarkt mag ik mijn mandje niet zelf wegleggen. Want dat pakt een bejaarde aan zonder pensioen... die dan zo toch nog net genoeg voor zijn dagelijks brood verdient. En is, daar dan geen, uh, uh, is er dan geen familiezorg? Of is het ja, toch weer een beetje te modern voor daar waarschijnlijk de samenleving? Ja, nou, dat is dus vooral hier in de stad aan het afbrokkelen. Op, op het platteland zie je nog wel heel erg die, die gemeenschappen van... Uh, de clan of van de, de mm -hmm. families. Uh, maar hier, ja, mensen zijn hier in de loop van de afgelopen honderd jaar naartoe getrokken. Het is toch een hele individualistische samenleving geworden... ...zoals je die ook in het Westen heel veel ziet. Yeah. En mensen staan er toch alleen voor kinderen. Uh, het is niet met spreken dat de ouders komen inwonen bij de kinderen... ...of de kinderen financiële verantwoordelijkheid voor hun ouders nemen. Iets als bejaardenhuizen, toch een redelijk onbekend fenomeen hier. Oh. Dus oude mensen wonen op zichzelf... Um, Zoveel ja, eenzaamheid. Heeft het ook niet allemaal in kaart. Ja, heel veel eenzaamheid. Ja, absoluut. Dus in die zin zijn die ja, redelijk lichte baantjes voor de bejaarden. Ja, je ziet ze ook best heel erg daarvan genieten. Ook met elkaar. De, de, de gemeenschap die ze daar, waar ze van genieten. Ja. Het geld dat ze mee verdienen, uh, ze voelen zich gewaardeerd. Ik, bedoel, okay. ik probeer ook echt heel beleefd te doen. En ze altijd maar weer te bedanken. Ja. Dat ik het, ja, ja, fantastisch ook vind dat ze... Ja, ook zo'n dienend hart ook nog kunnen laten zien... nadat ze misschien dan een redelijk goede carrière achter de rug hebben. Ja, ja wat ik wou net zeggen, is, is het ook nog wel een beetje positief daar? Want ik hoor nu toch voornamelijk uh, wat, wat pessimistische berichten. Oh, nee, de oh, Japanners zijn geweldige mensen. Het is een prachtig land, zoveel groen, prachtige natuur. Uh, maar ja, net als elke moderne samenleving... een samenleving die ook getekend wordt door zijn uh, problemen. Maar ja, Japanners kunnen ook ontzettend vrolijk zijn... En heel erg genieten, bijvoorbeeld van, van die natuur, van het wisseling van de seizoenen. De herfst is hier net begonnen. Ja. Als ze een gekleurd blad zien, oh, dan worden ze helemaal melancholisch en gaan ze gedichten maken. Dus, Daar kunnen wij nog wat van leren. Eten. Ja, precies. Dus ze kunnen ook enorm genieten. Okay. Maar ja, er zijn ook die, die, die grote problemen. En, uh, nee, goed, dat zijn dan voor ons, niet dat we ons verheugen die problemen, maar dat zijn ook vaak, ja... Waarbij je aan kan knopen wanneer je iets over de Bijbel wil vertellen en over ja. Ja, de troost en de hoop die wij zelf hebben. Zeker, ja. want, want jullie zijn echt, echt. Uh, jullie wonen er nu een jaar of acht. Uh, mm -hmm. voel je je ook echt meer al Japaner dan Nederlander? Nee. Hoe langer je gescheiden bent van je eigen land en, en hoe meer je ten onder gaat in deze samenleving, dan niet in onderneemt, is het maar echt. Uh, daarin ondergedombeld wordt, hoe meer je ook achterkomt hoe Nederlands je eigenlijk bent. En dat is iets positiefs, denk ik. Okay. Um, hoe meer je je eigen cultuur gaat waarderen, hoe meer je het van de buitenkant ziet. Um, nee, maar je wordt natuurlijk wel steeds vertrouwder met de taal, de cultuur, allerlei gebruiken. Ik merk als hier Nederlands gast zijn dat van bepaalde dingen heel erg opkijken waarvan ik denk, oh, is dat, is dat niet normaal? Dat, ah, dat, ja. Ja, dat, is waar. dat doen we in Nederland anders. Maar, dat je stiekem al meer Japanner bent dan je denkt. Die... Ja, dus in die zin, ja, je, je leeft echt een beetje je hart is door en door Nederlands kom je steeds meer achter. Ja. Maar misschien in, in gebruik in je dagelijkse leven dat je toch wel inderdaad wel meer Japanner wordt. Ja. Nee, Want Ach, vol, maar volgen jullie Nederland Nederland, wel? Denk ik. ik volg Nederland wel, ja, ik heb zelf in de politiek gewerkt, dus dat heeft nog altijd een heel uh, bijzonder plekje in mijn hart. Ja, en tegenwoordig je... via internet. Ik, ik las dat jij de, ja. de jij was ooit een uh, persoonlijk medewerker van Maxime Verhagen. Ja, dat klopt. Dan moet je nu toch af en toe met tranen in je ogen zitten. Ja, of niet. Of met een glimlach. Oh ja? Maar laten we dat in het midden houden. <laughs> nee. Um, ja, precies. Dus natuurlijk, het ja dat ligt me best na aan het hart. Ja. Maar, um, dus als we de peilingen zien daar word je niet heel vrolijk van. Nee. nee dus, en ik hou gewoon ontzettend van nieuws. Dus dat, uh, dat probeer wel bij te houden. En natuurlijk hier in huis het de boven Sinterklaasjournaal. Oh Ja. Is, uh, wordt word wel veel gekeken. Ja, alle vijf uh, op een rijtje op de bank. En dan uh, via de computer, kunnen ze het kijken, die uitzending gemist. En, uh, dus ja, de schoenen zijn al gezet. En ja, die uh, Sinterklaas is helemaal uh, naar Japan gekomen om er toch ook wat in te doen. Wat Met goed. Het ligt een beetje moeilijk, maar uh, ach... Japans chocolade, hij doet ook wonderen. Maar geloven ze er allemaal nog in? Want jullie oudste is elf, geloof ik? Nee, oudste is twaalf. Oh, twaalf. Dus nee, nee, nee, dat niet. Maar die doet heel zijn best om zijn kleine zusjes... Uh, om die droom nog even van Sinterklaas leven te houden. Oh, wat lief. Maar uh, ik neem aan, dat kennen ze helemaal niet in Japan. Dus daar zijn jullie echt wel een soort van de enige in. Ja, echt de enige. Ja, er zijn natuurlijk meer Nederlands in Japan, maar daar hebben we niet zo heel veel contact mee. Omdat er toch veel meer mensen zijn die in het bedrijfsleven werken... in de expatwereld zeg maar, functioneren. Wij, ja. en wij functioneren gewoon... Echt in Japan, in de zin van onze collega's zijn Japanners. Uh, de gemeente bestaat uit Japanners. Mijn ja. buren zijn allemaal Japanners. Ik kom wel eens een buitenlander tegen. Maar dan denk ik, oh, een buitenlander? Ja. Dat denk ik zelf natuurlijk ook. Maar hoe, hoe gaat het dan als de kinderen <lacht> tegen hun vriendjes vertellen over Sinterklaas? Ja, nou, op school, zit op een internationale school, pikken ze dat weer heel goed op. Daar zitten kinderen van twintig nationaliteiten. Ah, oh, um, okay. En als we dan... In een bepaald gezin iets gevierd wordt, zoals bij ons komt de Sinterklaas eraan... ...dan, dan mogen ze daar een, zeg maar, een soortje spreekbeurt van overhouden. Ah. Uh, en dan de kinderen uitleggen. Dus misschien wordt uh, Sinterklaas nou, zeg, wel geïntroduceerd kinderen, daar. <laughs> ja, ja, ja. Ze <laughs> zeggen de Amerikaanse kinderen, Jongen, jullie hebben gewoon onze Santa Claus gespreken. Oh ja. <laughs> gaat onze zoon natuurlijk uitleggen, nee, eigenlijk is het andersom. Jullie Santa Claus komen de ja, Sinterklaas ja. vandaan. En dan gaat hij een hele historisch relatie <laughs> houden waar niemand vol in zit. <laughs> <van. laughs> ik zie het er helemaal voor nee. me, ja. Leuk. Precies. Hey, wat, staat er, wat staat er de komende week op jouw agenda, Eline? Um, ik moet eens even denken, we hebben vanochtend... Dus ik heb ze net de deur uit moeten werken. Uh, de, uh, training van leiders gehad. Ja. Um, vanochtend waren het de vrouwen, want die waren beschikbaar. We proberen als gemeente vanaf het begin al... Uh, leiders te trainen die bijvoorbeeld de kringen kunnen leiden of andere leiderschapstaken in de gemeente op zich kunnen nemen. Ja. En ik zijn met z'n vieren planten deze kerken: Japans, Domenees, Echtpaar en wij. Uh, dat de kerk nu al van een omvang wordt dat je alle zorg, alle onderwijs. Um, het diaconaat, dat je het gewoon niet met z'n vieren kan dragen. Vanaf nee. dus het begin proberen we erin te krijgen dat we de leiders, zeg maar het, wij noemen het het DNA van de kerk, doorgeven. Wat is de visie van je kerk? Wat is je theologie? Ja. Uh, hoe sta je hier in de stad? En uh, wat, zijn, uh, ja, wat is het doel van je kerk zijn? Um, dus dat doen we... Drie groepen hebben we in de week. Dus dat, dat is heel hoop gegeven, Dat veel mensen zich daarvoor aangemeld hebben. En ook verantwoordelijkheid durven nemen. Dat is heel ongebruikelijk in Japan. Okay. Dus met je kop boven het maaiveld uh, uitsteken. Of ze zeggen hier een spijker die uitsteekt wordt ingehamerd. Dus yeah. mensen zijn niet zo heel erg happig... Om, uh, leiderschapsrollen te nemen. Nee. Uh, verder hebben we elke avond kring, want het kringwerk is heel erg gegroeid de laatste tijd. Uh, dus we kijken er erg naar uit dat die leiders, uh, nou, laat me even noemen, afstuderen en die dat kringwerk over kunnen nemen. Want wij zijn uh, elke avond weg, dus dat is wel een beetje heftig, een van ons. Oké, okay. maar wel echt, uh, echt zeg maar, uh, gericht op groei in de toekomst? Absoluut, ja, zeer gericht op groei in de diepte en in de breedte. Wauw. Um, omdat we geloven dat Tokio, Japan, het evangelie zo hard nodig heeft dat dat dat is wat deze samenleving kan vernieuwen en hoop kan geven. Dat dus we echt proberen beweging op gang te krijgen. Mooi hoor. We hebben, ook, uh, we hebben een nieuwe kerkplanter een Japanner, beroepen met zijn gezin. En die is nu net begonnen met onze eerste dochterkerk te planten. Dus we willen echt dat het een beweging... We hebben de volgende al op het, op het oog. echt een beweging wordt die, zeg maar, door de, door de stad veegt, zeg maar. Wauw, mensen met blijven. een missie. Ja, proberen. Ja. <laughs> Heel gaaf. Hey, Eliene, ja, ja, ik... Als je geroepen wordt, dan moet je wel, dan moet je wel gaan, toch? Ja, dat is waar. Respect, hoor. Ik vind het echt heel knap dat jullie naar Tokio zijn verhuisd. En ik, en ik vond het leuk om even te horen hoe het daar is. Ik moet, uh, ik moet afsluiten, want uh, ik moet ook nog even met Egypte kletsen. Dat is goed. <laughs> en ik heb nog maar 10 tien minuten. Mag ik jou heel veel succes okay. wensen daar de komende tijd? Dankjewel. En uh, bedankt en, voor uh, je verhaal. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, doeg. Ja, dat was uh, Eline de Bo uit uh, Tokio in Japan. Waar een hoop speelt, maar waar uh, minstens net zoveel speelt, dat is in Cairo in Egypte. En daar hangt Ginger aan de lijn. Ja, hallo. Goeiemorgen. Hallo. Goedemorgen. Of jou is het ook morgen, hè? Uh, ja hoor, en ik was, uh, was vergeten dat er een tijdverschil zit met, is met Nederland. Ja. <laughs> dus Ho ik was al een uur te vroeg uh, wakker en ik zat op jullie oh. te wachten. Oh. <laughs> <laughs> Wat zielig. <laughs> ja. <laughs> nou ja, dan ben je er in ieder geval helemaal bij nu. Ik ben helemaal wakker. Kun jij, eens, uh, kun jij eens vertellen wat jij doet in uh, Cairo? Het is niet echt een, een, een hele neutrale plek nu om te zijn. Uh, het is een prima plek uh, nog steeds hoor, om te zijn. Ja? Ja, ja, ja. En uh, ja, ik ben uh, uh, zeg maar uh, hoofdverpleegkundige in een, uh, in een uh, um, uh, verpleeghuis voor ouderen. Ja. Het huis dat bestaat 11 jaar, dat heb ik ook geholpen om het uh, op te zetten, omdat er ja eigenlijk weinig tot niks is voor oudere mensen die uh, die hulpbehoevend zijn. Oké. Okay. Ja. En hoe komt het dat daar niks voor is? Uh, ja, omdat het hier het, het past niet in de cultuur. Hè? Hier dit is heel erg een cultuur van uh, als kind zorg je voor je ouder. En, uh, Gebeurt dat je dan dat, niet? Uh, nee, niet altijd. En kijk hier, ik, ik ja dit is een grote stad en uh, toch een beetje ook wat ik net ook hoorde, andere mentaliteit dan het platteland. En uh, er zijn mensen die hebben geen kinderen. Er zijn mensen die zijn of niet getrouwd geweest, dus die hebben geen kinderen. Of wel getrouwd geweest, maar geen kinderen gekregen. Dus ja, dan is er misschien wel soms naast de familie die voor je wil zorgen. Maar dat is er niet altijd. Nee. En dan heb je ook nog mensen die gewoon niet meer thuis kunnen zijn... na een hersenbloeding of mensen met uh, ziekte van Alzheimer. En ja, dat, dat, dat kan gewoon niet altijd thuis. Ja, en en uh, misschien gek vraag, maar wie betaalt dan hun zorg die jij uh, samen met anderen aan verleent? Ja, nou dat uh, is een goede vraag. Dat uh, betalen, ja, of soms dan, ja, of een kerk. Of soms toch familie die er wel is, die dan wel één keer in de maand uh, komt betalen. Ja. En, uh, maar niet iedereen betaalt ook evenveel. Er zijn mensen die kunnen niet zoveel betalen... Er zijn mensen die kunnen wel meer betalen en dan proberen we een beetje balans in te krijgen. Maar van die inkomsten, hebben, dat, dat hebben we ook niet genoeg aan hoor. Oké. Okay. Nee. Want leveren jullie dan ook deels op giften of zoiets? Ja, ja ik moet uh, ook uh, fondsen werven. Ja, dat hoort er ook bij. Ja. Okay. Heftig? Ja, best. is toch ja, een soort maar... onzeker bestaan? Uh, nou, het is eigenlijk het is een wonder hoor. Ik uh, denk we 11 jaar geleden begonnen met helemaal niks... En alleen ik had het idee van, goed laten we dat gaan doen. En, uh, en het is er allemaal gekomen. We hebben 25 bedden. En het ik denk van, nou, ik kan niet anders zeggen dat het een wonder is, hoor. Ja. <laughs> ja. Heel mooi. Ja. Hey, uh, ondanks dat wonder, je zit wel nu in, uh, in Cairo. En als ik uh, vanochtend mijn nu.nl open... Dus het eerste wat ik zie is leger Egypte zet onderdrukking Mubarak voort. Afgelopen ja. week 28 mensen omgekomen bij ja. demonstraties in Cairo. Ja. Dat, is wel even, dat, dat staat wel in contrast met, met een mooi verzorgingstehuis. Ja, nou ja, dat is ook zo. Het is ook eerlijk gezegd een beetje onwerkelijk hoor. Dat het, maar dat was tijdens de revolutie in januari was ook heel onwerkelijk allemaal. Dus opeens dan, dan zit je daar middenin eigenlijk in je dagelijkse leven en dan gebeurt dat. En dat is nu ook weer... En uh, ja, het is heel raar. Het is, het is een rare tijd. Het is uh, acht, echt allemaal ontzettend onzeker. Maar hoe, hoe ga je daarmee om? Want, want uh, is het dan, loop je daar gewoon langs overdag? En, nee, nee, en wat nee, gebeurt nee, er dan? Nee, nee, dat lijkt me niet verstandig. Nee? Nee, ik... Uh, maar ik, je moet er wel leven. Moet, ja, ja, ja. Ik, nee, maar kijk, de stad is heel erg groot, hè. En de wijk waar ik woon, daar merk ik er helemaal niks van. Maar ik moet elke dag met... rij ik over het Tagrierplein naar mijn werk. Nou, dan heb je het al. En dat kan dus nu even niet... Uh, dus ik ga met de ondergrond, hè, met de metro. Ja. En dat gaat heel erg goed. Okay. En uh, alleen op het uh, Tahrir-station, uh, je zit er wel onder de grond, maar daar merk je nog wel wat traagheid. Dus ik zat uh, gisteren echt met prikkende ogen. En, uh... Maar goed, dat is, ja, dat dat is, is, niks. Dat is niks eigenlijk. Nee. En, uh, en dan kom ik in een andere deel van de stad op mijn werk en daar merk ik ook weer niks van. Okay. Ja, dus, uh, en dat is het rare, weet je. Het is een hey, groot contrast. Gewoon, ja, alles gaat gewoon door. En, maar, en op het daar, uh, ja, daar gaan mensen dood. Dus dat is echt heel raar. Ja. Dat is heel raar, ja. Want, want de situatie is nu dus wel... Hè, want even voor de mensen die het misschien iets minder gevolgd hebben de afgelopen maanden... nadat Mubarak is afgetreden in februari... is, is de macht overgedragen aan het leger, als ik me niet vergis. Of aan, aan een soort legermacht... En die lijken ja. de mensenrechten uh, minstens zo slecht na te streven als dat Mubarak dat deed. Nou, ik denk... Kijk, Mubarak was ook een legerman, man, hè. En ik denk dat eigenlijk het leger altijd aan de macht is geweest. En uh, kijk, het is allemaal heel mooi in, in, in, of, ja, in scenario gezet, hè. En het leger doet het tijdelijk en zo, maar ik denk ja. dat het leger altijd aan de macht is geweest. Nou, en ze zouden die noodtoestand eruit halen, want daardoor kunnen ze gewoon besluiten doorvoeren zonder dat daar tegen uh, in kan worden gegaan. Ja, nou ja, en het punt is dat er dus een nieuwe uh, een grondwet, daar gaat het ook om, uh, geschreven is. En die moet er doorkomen. Maar uit, uiteindelijk komt het erop neer dat het leger voor alle belangrijke beslissen, uh, beslissingen het, het ja-woord moet geven, zeg maar. Dat die de eindbesluiten neemt. En dat willen mensen niet. En okay. ik kan ze geen ongelijk geven. En als je kijkt wat er allemaal gebeurd is, na, zelfs na de, februari. Uh, het leger ja, is helemaal niet voor het volk. Dus het leger is uit op zijn eigen macht. Ja. En uh, de, ik kan me deze demonstratie uh, wel goed voorstellen. Ik weet niet of het, wat het gaat uitwerken, maar ik, ik snap nou, het is, is, er, is er nog zicht op uh, is, is er hoop? Want er zijn binnenkort verkiezingen, toch? Ja, die beginnen aanstaande maandag. Maar heeft, heeft dat dan wel zin? Ja, gut, dat weet ik niet. Ik denk het wel, het gaat om de parlementsverkiezingen. Okay. En, uh, maar ik denk, kijk, ergens is dit goed, want nu kunnen de, kan de bevolking zien van... als wij gaan kiezen, want de kans is groot dat, dat de, de, de moslimbroeders samen met het leger die, die verkiezingen gaan winnen. Ja. Yeah. En uh, nu kunnen mensen nog zien van, hé, hey, dat leger, dat deugt toch niet zo, uh, dat, als we dachten. Yeah. Dus dat zou goed kunnen zijn. aan de andere kant, ik, ik zat gisteren in de, in de metro en ik hoor alleen maar mensen om me heen zuchten van... En wat zijn die demonstranten toch mee bezig? En dat willen we helemaal niet. En Kijk, mensen willen dit niet. Hè? Nee. Mensen willen rust. En uh, mensen zijn hier ook niet echt gewend uh, om, om zelf na te denken. Van goed, wat willen we nu eigenlijk zelf voor de toekomst? Mm -hmm. En het leven is gewoon wat basaler. Van, nou, Als ik maar mijn eten en mijn drinken heb en voor mijn, voor mijn gezin kan zorgen, dan is het goed. Maar ze kijken niet verder. En uh, Dus ja, ik, je weet niet goed hoe mensen dit gaan oppikken. Of het juist hun ogen opent van, hé, dat leger, dat is niet zo goed. Of dat mensen juist zeggen van, nee, nee, nee, we willen rust in de tent. Ja, en het is ja. natuurlijk ook weer de vraag of, of de stemmen wel goed geteld worden. Wat ja, altijd ook maar discutabel ja, is. Ja, natuurlijk. Ja, ach. Dat ach, weet je ja, ook niet. is zijn 30 jaar niet goed geteld, dus je... Ja, nou, dat vertrouwen is ook niet echt hoog. En, nou, dan weet je niet of ze nu wel goed geteld uh, gaan worden. Nee. Ja. Hé, hey, um, Ginger, we hebben nog uh, één minuutje voordat het journaal begint. Wat, wat staat er uh, de komende weken voor jou op de agenda? Uh, nou ja, ik uh, ga uh, door met uh, mijn werk en uh, door met uh, fondsen werven en uh, door met, uh, met hier zijn en, en van harte hopen en bidden dat, uh, ja, dat alles mag meewerken voor, ten goede voor dit volk. Ja, ja. He, heb ja. je wel hoop ook of niet? Uh, ja, ik heb zeker hoop. Ja, er staan prachtige beloften ook in de Bijbel of voor Egypte. Ja. En uh, ja, daar, daar hoop ik op, zeker. Daar vertrouw je zeker op weten. ook. Ja, ja, zeker weten. Oké. Okay. Ja. Ginger, bedankt voor, jou, uh, voor jouw verhaal. Succes daar één met Iro, uh, ook in het verzorgingshuis en met, uh, met de aanstaande verkiezingen. Ja hoor, graag gedaan en dank je wel. Oké, okay, Oké, okay. dag. Dit was de Nacht op 1. Ik hoop dat u uh, genoten heeft. Uh, eerst het journaal en daarna het, het volgende radioprogramma. Een fijne dag gewenst.